Het wordt 11 tot 14 graden. Zondag meer zon en iets warmer. Dit was het NOS Journaal. ANEB Verkeersinformatie. De avondspits mag op de meeste plekken voorbij zijn... maar het is wel heel ongelijk verdeeld. Want bij Rotterdam staan nog lange files... omdat de A4 van Hoogvliet naar Vlaardingen nog steeds dicht is... tussen knooppunt Benelux en knooppunt Ketelplein. Er gebeurde daar vanmiddag een ernstig ongeluk. Technisch onderzoek eh, ja, zou nog een, ongeveer een kwartier tot een half uur moeten duren... En op de omleidingsroute is ook een ongeluk gebeurd. Vanuit Europoort staat de hele middag al een hele lange file. En uh, nou ja, het is nog steeds niet uh, korter aan het worden. Tussen Spijkenissen en Pernis nu 10 kilometer. En door dat ongeluk zijn daar nu ook twee rijstroken dicht. Verkeer van zuid naar noord. Ja, dat omrijdt via Rozenburg komt bedrogen uit, want de pont is overbelast. Geldt ook voor de route via de Maastunnel. Verder valt nog op de file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Meer en Blaren, 8 kilometer. Wat te maken met de drukte op de A27 vanuit Almere. Er stond even een auto met pech. Die is nu wel weg. Er staat nog file tussen Knoopend Eemnes en Hilversum, 6 kilometer. Hallo, ik ben Schrijfster Suzanne Smit. Jouw boek Vloed is nu maar 4,95. Alleen bij Libris. Deze schitterende, epische roman gaat over jouw eigen familiegeschiedenis, hè? Klopt.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 Dit is Radio 1, VPRO. Brands met boeken. Wim Brands. Ja, welkom. En ik ga vanavond tot acht uur praten met Tom Egbers... die een boek schreef over de Engelse muzikant een sportman, maar toch meer muzikant dan sportman Rory Storm. Ja. Die in werkelijkheid Alan Coldwell heette. En uh, zijn band, The Hurricanes. Ja. Wanneer heb jij die band voor het eerst gehoord, Tom? Tweeënhalf uh, uh, jaar geleden toen ik op weg was, uh, op, ja, onderweg was te ontdekken... Wie, wie was die mysterieuze figuur? Rory Storm. Als je dat trouwens combineert met de naam van zijn band... Rory Storm and the Hurricanes... dat heeft mij echt getriggerd om, om een boek over hem te schrijven. De naam alleen al, daar spat de energie vanaf. In zo'n band wil je zelf spelen. Ja. Ik heb nu net trouwens je boek, want ik had de ja. drukproef gelezen... maar ik heb net je boek in handen gekregen. Hmm. Rory Storm, Tom Egbers, Hoe de koning van Liverpool werd onttroond... Door de Beatles. Daar zullen we het ook in dit uur uitgebreid over hebben. Maar misschien, mm -hmm. misschien moeten we hem eerst even laten, laten, ja. laten horen. Want we <laughs> hebben muziek uh, van hem. We gaan hem straks, dat is wel bijzonder, ook nog horen terwijl die in zijn huiskamer opneemt. Dat heb jij net vlak voor de uitzending. Ik hoorde dat net. Ik was, ik was uh, ver, ja, ver, ver, verbluft. Uh, Rory's zus, Iris, is ook hier en haalt net uit haar tas een cd'tje waar dat op staat. En dat is dus. Nou goed, dat is straks. Maar daar, ja. dat is een huis waar de Beatles elke dag over de vloer kwamen... omdat het daar zo gezellig was. En ik hoor nu Rory's stem. En, en daar is ook op te horen de, de moeder van Rory... die een belangrijke rol speelt ook in het uh, boek. En je hoort de parkiet. Dit is, het, <laughs> dit is gewoon geweldig. Echt. Ja, alsof je in die huiskamer zit. Maar ja. dat, gaan we, dat gaan we straks doen. Maar we gaan nu eerst even, dat wil ik toch even mm. laten horen... iets laten horen van een klein cd'tje wat je bij had... waar vijf nummers op staan. En mm. wat we nu horen is een nummer van Carl Perkins volgens mij. Land Me Your Come. En weet jij wanneer hij dat heeft, heeft vertolkt? Dat deed hij vanaf 1960. Uh, Land Me Your comb. van Carl Perkins is eind jaren 50, dacht ik. En hij heeft dat, dat was een van zijn succesnummers als hij, uh, als hij optrad... Land Me Your Home. Hij had ook een geweldige kuif. Uh, op Elvis geïnspireerd. En als hij dat dan zong, vlak daarvoor. pakte hij een grote uh, gouden. of weet je wel. hoe bleek kam. En dat was een onderdeel van zijn act. ging hij die enorme kuif kammen. Uh, Land Me Your Home. A time has come to run up on that Sugar bugger, it's a Can't LA, lay, hey, just wait a lot to run, honey, honey. Sugar bugger, it's <laughs> a... l a my in your phone. We've got to go home. Rory Storm. En de hurricanes. Het klinkt naïef en ontroerend ja, de... tegelijkertijd. Ja, het is, je hoort... Kijk, dit is de tijd van Doris Day en van Frankie Vaughan van zoetsappige uh, uh, Evergreens. Dat hoorde je op de radio toen uh, in Engeland. En dit was rock'n'roll. Die jongens luisterden s'nachts naar een bepaalde frequentie. Dat kon in Liverpool toevallig heel goed naar Radio Luxemburg. En daar werd die rock'n'roll muziek uh, gedraaid. En dat probeerden ze te imiteren. Uh, en dat, dat deden ze redelijk. Maar je hoort dat die feel, die, die feel de echte feel van de rock, -roll, die zit er nog niet in. Niet op dat moment. Nee, die, die, die voel je aankomen, ja. maar hij is er nog niet. Nee, die is er nog niet. Dat hebben ze in handen. Hamburg eh, zichzelf eigen gemaakt. Daar hebben de Hurricanes samen opgetreden met de Beatles in de Kaiser Keller. hebben ze drie maanden gezeten. Drie kwartier spelen de Beatles, drie kwartier de Hurricanes. Zo zijn ze niet alleen bevriend geworden, maar daar zijn ze podiumbeesten geworden. Ze hebben daar uren en uren gespeeld. En daar hebben ze echt rock'n'roll leren spelen. Daar zullen we straks nog wel ja. over hebben. Want dat is inderdaad heel belangrijk. Ja. Hamburg. En ook voor de Beatles trouwens. De definitieve... Doorbraak werd toen, zeg maar, gesmeed. Maar Tom echt, dus jouw boek, Rory Storm. Hoe mm -hmm. de koning van Liverpool werd ontroond door de Beatles. Kijk, dat is een boek. En dat hoop ik ook duidelijk uh, te laten worden dit uur. Dat het echt als een roman leest. Je, je, je, je, je, je raast er wat dat betreft ook, ook doorheen. Maar het begint natuurlijk met de vraag... Uh, hoe kom je op het spoor van Rory Storm? Oké. Okay. Um, ik wist inderdaad niet van zijn bestaan. Het begint uh, met mijn wens om een antwoord te krijgen op de vraag... Voor wie waren de Beatles eigenlijk? Iedereen die in Liverpool is geboren... Ontkomt niemand ontkomt aan de vraag: voor welke van de twee grote voetbalclubs uit de stad ben je? Ben je of voor Liverpool? Of voor Everton. Of voor Everton. Um, dus dat geldt ook voor de Beatles. En op de hoes van Sergeant Peppers Lonely Hearts Club band, zie je hem voor je die hoes. Ja. Met al die uh, grote iconen, van Bob Dylan tot, uh, tot uh, Marlene Dietrich en Sonny Listen. Grote mensen uit de uh, een grote mensencultuur, daar staat uh, uh, één voetballer op. En dat is een zekere. Albert Stubbins. Hij staat daar naast Marlene Dietrich, breed lachend. Albert Stubbins, wie is dat in godsnaam? Ik had er ook nooit van hem gehoord, maar dat blijkt dus te zijn... de spits van de mid-four, zei je vroeger, van Liverpool. En dat was de favoriete voetballer van de vader van John Lennon. Uh, ze hebben ook even getwijfeld of ze daar Dixie Dean op moesten zetten. Dat was de beste speler aller tijden van Everton. Nee, het werd Albert Stubbins van Liverpool. En... Uh, dat is dus een aanwijzing. En toen was ik een keer voor mijn werk in Liverpool... voor een voetbalwedstrijd uh, daar. En toen moest een paar uur stuk slaan... en ben ik naar het Liverpool Museum gegaan... Om, of het Beatles Museum, om een antwoord te krijgen op de vraag... zijn er aanwijzingen? Voor wie waren de Beatles? Uh, Eerst even een andere vraag: waarom wil je dat soort dingen weten? Dat is een volstrekt, uh, dat is als je dat weet, dat is dan een nutteloos feit of een heerlijk feit uit het nutteloos kennisparadijs. Het gaat nergens over, maar het is kinderachtig. Ja. Maar dat je probeert alles als je fan bent van de Beatles zoals ik. Je wilt uh, weten van wat zijn dat voor jongens. En hebben ze ook op de tribune gestaan? En bij welke club dan? Ja, dat is kinderachtig misschien omdat te, maar dat wilde ik ook weten. Nou, waarom zou het kinderachtig zijn? Want het leidt wel vervolgens, maar goed, dat zullen we ook okay, komen tot een, ja. tot een, tot een heel, heel boeiend verhaal. Goed, je gaat naar het museum. Ja, en dan zie ik uh, bij bij, de, bij het eerste hoofdstuk, dat je dan min of meer zo doorloopt in het museum zie je... Uh, zag ik een naam Rory Storm and the Hurricanes. En op een vrij prominente plaats ook. Wow. schitterende naam als gezegd. Fantastische naam. En het blijkt dus daar dat Rory Storm and the, Hur uh, Rory Storm and the Hurricanes de band was... die voor het eerst rock'n'roll speelde in de Cavern. The Cavern die wij nu allemaal kennen, die, die kelder daar live, waar de Beatles zoveel gespeeld hebben... en waar het allemaal zou zijn begonnen. Dat is ook zo, maar niet met de Beatles. Rory Storm was de eerste die daar, uh, dat was een jazzkelder namelijk... rock'n'roll probeerde te spelen. Dat was verboden, dat was politiek incorrect. Daar zaten mannen, uh, leraarachtige types, uh, houtje-toutje mensen... die een wijntje dronken, bebaard en zo netjes de, op de maat van uh, Dixieland-orkestjes zaten. Met je mee te knikken ook, ook, ja. ook zo. En daar rock'n'roll, dat was subversief... Dat was op zijn minst controversieel, dat hoorde daar niet thuis, dat mocht niet. Maar hij heeft gedacht, uh, to hell with it, en ik ga dat daar gewoon uh, toch doen. En hij heeft zo, Rory dus, met zijn band, een bres geslagen, daar... een heel belangrijke brug over geslagen, want vanaf dat moment... ze werden eerst weggehoond en bekogeld met muntjes, ze mochten niet terugkomen... maar de eigenaar van de cavern zag wel in... Ja, dit staat te gebeuren. En ze mochten terugkomen. En nadat Rory en de Hurricanes daar hebben gespeeld, hebben ze, ja, ze hebben min of meer het pad geëffend voor de Beatles en voor die andere rock'n'roll bands. Dus dat is uh, een hele belangrijke. Ik noem hem een frontsoldaat van de, van de, van, de, van, de van de culturele. <laughs> van de. Sorry, what's on a man's mind. Maar van de culturele, muzikale revolutie. Die uh, uiteindelijk ook. Over Europa zo, en de rest van de wereld. Maar hij is ontzettend belangrijk geweest. Uh, ja. voor, in de embryonale fase van die. Uh, maar jij regio's. staat daar in dat, in, dat, in dat museum en je hoort voor het. Of, eh, je leest voor ja, het ja, eerst die naam, Rory Storm en de Hurricanes. Ja. En dan denk je, maar wie is Rory Storm? Want ja. inmiddels totaal vergeten. Ja. Hij heeft een tijdje in Amsterdam gewoond. Hij is ook niet echt... Daar nou, is tamelijk tragisch aan zijn, aan zijn einde gekomen. Daar zullen we het, zullen we het straks, straks nog over hebben. Maar vervolgens besluit je om dat leven te gaan onderzoeken. Ja. Wat heb je allemaal gedaan? Je bent mensen gaan interviewen, neem ja. ik aan. Ja. Archieven ingedoken. Ja, uh, alle, alle, dat allemaal. Eerst uh, natuurlijk, want dat doe je tegenwoordig Google, Wikipedia. Uh, en heel in het kort lees je dan inderdaad een fascinerend en uiteindelijk ook tragisch aflopend uh, levensverhaal. En dan Denk ik, ik moet mensen spreken die daarbij zijn geweest. Ik wilde het liefst spreken met Paul McCartney. Uh, uh, en Ringo Starr. Ringo Starr was de drummer in zijn band. Ja. In die van Rory. Tot hij naar de Beatles overstapte. Tot hij uh, voor vijf pond per week uh, meer. Ook niet meer te voor te stellen. Ja. Want dat, is, dat maakt het verhaal <laughs> dat Was heel zo leuk. Ja, ja. Ja, voor vijf pond per week meer stapte Ringo over van Rory naar de Beatles. Um, maar voor mij was het erg belangrijk om Iris te spreken te krijgen. En Iris was... het. De, is de zus van Rory Storm. Uh, zij was belangrijk, omdat zij, dat bleek uit wat ik uh, las... Ja, ook het vriendinnetje was van Paul McCartney. En uh, het eerste vriendinnetje van George Harrison. Uh, en ik, ik moest haar te spreken zien te krijgen. En dat is uiteindelijk gelukt via een disjoggie van uh, Radio Luxemburg... Tony Prince van wie ik zag dat hij ooit een interview met haar had gemaakt. Ik belde Tony Prince op en ik zei... ik wil met Iris in contact komen. Heeft die, nou ja, zo is dat contact. Was. En Iris heeft mij uiteindelijk... nadat ik een aantal keren bij haar thuis ben geweest... Uh, toestemming gegeven om in het familiearchief te duiken. En daar ben ik een schat, uh, op een schat aan die informatie... Uh, dat is wel vastuit. grappig, dus Iris die ons net, net die cd heeft ja. gegeven... met die huiskameropname. <laughs> ja. En dan zit je gelijk... Nee, maar zo magisch is die geschiedenis natuurlijk... zit je gelijk denk ik. oh, wacht even, George Harrison, ja. Paul McCartney... Ja. En nou, maar zij heeft werkelijk uh, dingen. Uh, de, brieven van Brian Epstein, waarin die, uh, waarin die Rory, dus de manager van de Beatles... Uh, Brian Epstein, die uh, wil Rory ook wel een keer helpen. Maar dan, hij mag niks tegen de pers zeggen, want uh, dan... Uh, weet je want, Ja, uh, maar echt uniek. Je denkt dat, uh, het schetst in elk geval een beeld van die, die Beatles... en die, al die andere rock'n'roll bands, dat waren hele gewone jongens uit Liverpool. Uh, jij en ik hadden het, had het ook kunnen overkomen, Wim, bij wijze van spreken. Ja, ik denk het wel. Ik hoop dat zo. Nee, he. nee, de, maar ja. De, maar ik weet het leven het hangt van duizend ja. toevalligheden om met Cees Budding te spreken ja. aan elkaar. Uh, dit is zo'n zo zo ontzettende uh, uh, uh, ja, toeval. En, en magisch is het ook. Het, eigenlijk ook onvermijdelijk dat het precies in Liverpool gebeurde. Maar het had. Uh, het zijn nu de Beatles geweest, maar het had ook een andere band kunnen ja. zijn: Tom Egbers. Met hem praat ik vanavond in Brands met boeken over Rory Storm. Het boek dat hij schreef over de gelijknamige Rory. Hoe de koning van Liverpool werd onttroond door de Beatles. Goed, je gaat dat leven onderzoeken. Je gaat die archieven, je ontmoet die zus die je ja. heel veel materiaal geeft. Wat, wat, voor, wat, voor, wat voor milieu groeide Rory op? Um, als je dat in het Engels zou, ik denk middelklas, Maar uh, wel heel erg leuk volks. Heel erg direct. Je moet, uh, Liverpool is een harde stad... Liverpool is een stad die in zekere zin vergelijkbaar is met Rotterdam. Ook gebombardeerd, heel zwaar gebombardeerd tijdens de Tweede Wereldoorlog. En Liverpool is ook een min of meer geïsoleerde stad in Engeland. Althans, dat was het toen. Als je iets wilde in de, in, in de showbusiness, dan moest je nou, eigenlijk wel naar Manchester. Dat uh, 35 mijl verderop ligt. Londen was het centrum van de wereld. Uh, als er dan al iets uit het noorden kwam, dan moest je in Manchester zijn. Maar Liverpool, ja, daar spraken mensen een taal die in de rest van Engeland niet begrepen werd. Het was hard, het leven was daar heel hard. En de bombardementen op die havenstad... die hebben diepe wonden geslagen. Um, ja, wat voor milieu? Uh, een zeer liefde, liefdevol, warm uh, milieu. Uh, zeer direct... Uh, een voetbalmilieu ook. Uh, Rory heeft van zijn vader meegekregen... de liefde voor de voetbalclub uh, Liverpool. Ja, dat is overigens wel mooi om te lezen. Want dat Liverpool in die tijd... Mm -hmm. dat was niet het Liverpool van, uh, van nu lange nee. tijd. Ik bedoel, dat was voortdurend verliezen. Ja, Liverpool is... toen Rory voor het eerst naar een voetbalwedstrijd ging... Uh, hij wilde graag naar Liverpool. Zijn vader zei, zullen we niet naar Everton gaan? Want uh, dat is ook een mooie club. En een vriend van zijn vader was bij Bombardement om het leven gekomen. Zullen we niet naar Everton? Nee, want bij Liverpool speelt die Albert Stubbins... van, uh, die van de hoes, hoes, hoes ja. van Sergeant Pepper. Uh, die toen nog niet bestond. Nee. Ja, toen zei, uh, uh, en dat, dat was het verhaal bij Rory op school. Albert, Albert Stubbins, that's the hero. En die speelt voor Liverpool, dus daar gingen ze naartoe. En het mooie van, van die voetbalclub is dat daar alles samenkomt. Um, muziek en voetbal. De muziek die daar in het stadion gedraaid... en ook door iedereen gezongen wordt... dat is de muziek uit Liverpool zelf. Tot op de dag van vandaag, overigens. Als jij naar uh, Liverpool gaat, uh, vooraf... En voorafgaand aan de wedstrijden en in de rust wordt... Uh, Elvis Costello and the Attractions... Atomic Kitten, Silla Black... Uh, the Beatles... Uh, Jerry and the Pacemakers is natuurlijk wereldberoemd geworden. Ja, wat, als je er nagaat, Wim, wat daar allemaal vandaan komt. Uh, Liverpool, een stad kleiner dan Amsterdam. Twee zeer grote voetbalclubs, eh, maar... Enorm veel bandjes. Als je de historie van de muziek in Liverpool uh, bekijkt... dat is echt ongelooflijk. Dan vraag je je af, hoe, hoe kan dat nou? Ja, dat, misschien omdat ze alles tegen hadden. Ze hebben heel veel, het heeft ook te maken met, de, uh, met het mislukken van de aardappeloogst in Ierland... in de 19e eeuw, waarna honderdduizenden Ieren... de oversteek hebben gemaakt naar, naar Engeland. En kwamen dan in Liverpool ja, terecht. Ja, Amerika en naar, en, naar, en naar Liverpool. Precies. Ja. En die Ieren, ja, die zingen... De Ieren die zingen en die zijn poëtisch. Dat hebben zij ook in Liverpool gebracht. En dat is, uh, ja, dat is een fantastische uh, mixture geworden. En dat heeft uiteindelijk onvermijdelijk tot, tot dit moeten leiden. Wat in de juiste Waarbij systemen... overigens Rory Storm, die, die, dat is het begin van je, van je boek... Hij, hij kon ontzettend goed hardlopen. Ja. Ja, hij... En hij, hij had nog de ambitie, maar dat vroeg ik me af toen ik het las... Mm. Hoe, hoe, hoe gegrond hij was om aan de Olympische Spelen te kunnen meedoen. Nou, dat was... Uh, dat was... Ja, ja, wees hij is, eerlijk. Nou, ja, als ik eerlijk ben. Hij is uh, kampioen geworden van uh, Noord-Engeland. middellange afstand lopen. Zijn trainer zei. Als jij uh, goed blijft doortrainen. Dan zou het wel eens kunnen zijn. Dat dan, dan, moet je goal zijn. Om een Olympische Spelen mee te doen. Dat zeiden atletiek trainers. Op het moment dat dat werkelijk had moeten gebeuren. Had Rory de rock'n'roll ontdekt. En dat, dat was niet te combineren. Hij ging dan wel soms naar optredens toe. Uh, als ze in... Crosby, tien kilometer verderop moest spelen... gingen de andere bandleden in een busje. En hij had dan zijn trainingspak aan. En dan liep hij heen en dan liep hij uh, terug. Het was echt een, een go echt goede sportman, hoor. Hij uh, kon fantastisch zwemmen. Hij heeft ook uh, Lake Windermere overgezwommen. Ongetraind. Gewoon paf. Het, het was een jongen. In het boek staat ook een aantal foto's. Het is een atletische verschijning. Ja, hij heeft een prachtig hoofd, kun je wel zeggen. Ja, ja vind ik ook. Echt een goede kop, ja. Echt een goede kop. Hoe zou je dat moeten omschrijven? Uh, nou, deze foto die op het omslag staat... is. Het is een beetje een, een, een, een, een lome James Dean. Nou, met James Dean. Uh, dat is Live Fast and Die Young. Uh, dat is wel goed gezegd, James Dean. Daar heeft hij zichzelf uh, enigszins aan gespiegeld. East of Eden heeft hij gezien, de film. De foto is gemaakt, deze specifieke, door Astrid Kircher. fotograaf uit Hamburg die ook alle Beatles heeft... Uh, die, die vroege Beatle-fotografie heeft gedaan. En die min of meer ook gezorgd heeft voor de kapsels van de Beatles. Die droeg zij al, voordat de Beatles die droegen. En zij was gefascineerd door zijn, door zijn gezicht. Iets mysterieus. En Rory vindt zelf deze foto de beste die ooit van hem gemaakt is... omdat hij er krachtig en zelfverzekerd op staat. En dat zelfverzekerde, daar was hij vooral blij mee... omdat hij juist vond dat hij dat, dat... Hij was niet zelfverzekerd. Hij was erg onzeker omdat hij een gruwelijke handicap had. Stotteren. Hij stotterde. Ja, dat is een heel mooi moment in je boek, vind ik. Dat is dat hij met een familielid naar een voetbalwedstrijd gaat, oh. met zijn oom volgens mij. En die oom die is onophoudelijk in de trein zelf aan het woord... omdat hij zijn kop maar zal houden omdat hij stottert. Ja. Ja. Hoe ben je achter gekomen? Uh, door met Iris te praten, uh, natuurlijk. Ik, uh, Rory leeft niet meer. Dat, ben ik aan, uh, dat zijn verhalen die ik van Iris weet. Uh, hij kon... de Stammering Showman, zo werd hij uh, uiteindelijk genoemd. Dat heb je wel meer bij mensen die uh, stotteren. Zodra ze beginnen te zingen, is er niets aan de hand... Ik weet niet precies hoe dat in de hersenen of in de maag... of in de borstkast van mensen werkt. Maar hij zong niets aan de hand. Maar hij had een verschrikkelijk stotterprobleem. En met dat lopen had hij het spreken niet nodig. En met het zingen had hij het spreken ook niet nodig. Dat was zijn manier om zich te onderscheiden van andere mensen. Uh -huh. Als hij niet hoefde te spreken. Op welk moment heeft hij dat ontdekt? Want je zei net, op het moment dat hij, dat hij, dat hij de muziek ontdekt... de rock'n'roll zeg maar, is ja. het met de sport gedaan. Maar er is natuurlijk een, een, een, een, een, een magisch moment... waarop je in bed ligt iets hoort. Ja. Of waarop je voor het eerst zingt en ik, hé, hey, ik stotter niet. Ja... Dat heeft hij uh, op, op school al ontdekt, op de middelbare school. Ze vroegen hem of hij uh, dan misschien uh, in het schoolorkest wilde spelen. Nou, daar had hij helemaal geen zin in. Uh, met muziekinstrumenten uh, vond hij niks. Maar uh, ze, of hij dan wilde zingen. Want uh, dat kon hij goed. Nou, dat wou hij eigenlijk ook niet, want dan moest hij een liedje zingen... van uh, George Formby, When I'm Cleaning Windows. Uh, en When I'm Cleaning Windows is een komisch liedje. Hij dacht dat hij daarmee zijn vader uh, uh, de draak zou steken. Want zijn vader was glazenwasser. Dus dat wilde hij ook niet. Maar hij merkte wel dat, dat zingen, ja, dat is een manier... Uh, waardoor mensen mij toch waarderen. Uh, hij raakte een beetje in sociaal isolement vanwege dat stotteren. Maar hij kon en goed hardlopen... En hij kon goed zingen. Eén van de twee moest het worden. Toen hij Bill Haley hoorde voor het eerst via Radio Luxemburg... toen dacht hij, dit is het. Toen werd er iets ontstoken bij hem. En zei, ja, dat wil ik ook. Rock'n'roll. Dat is, dat, is, dat, is, dat, is, dat is heel moeilijk, omdat nu... Ja, ja, als, je, als, ja. als je dat... Ja, want we, we, we begonnen dit programma met die muziek van hem... die op een bepaalde manier naïef en ontroerend ja. klinkt. En als je nu Bill Haley hoort... maar dat ja. was een revolutie. Kun jij dat... daar iets bij voorstellen? Uh, ja, moeilijk, want, nee, want jij en ik, als we nu naar Bill Haley luisteren... dan horen we eigenlijk iets vrij braafs. Maar het, was, het werd toen gehoord en gezien als iets opruiends. Dat was opruiend, dat was ruig, dat was uh, wild, dat was onconventioneel. Dat was alles wat Doris Day niet was. Ja. En uh, dat, dat was uh, anti-establishment, een beetje woest met die gitaren. En dat vonden die jongens aantrekkelijk. En dat dat in Liverpool aansloeg, dat begrijp ik heel goed. Want die, kijk, Liverpool, er hing een deken over Engeland, zwaar. En zeker over Liverpool in het naoorlogse Engeland. En als je daar opgroeide, dan was je voorbestemd om... Uh, je was of een, een teenager, of je was een adolescent. A, een adolescent, dat was iemand die voorbestemd was... om hetzelfde te doen als zijn vader. Inderdaad, ook uh, als hij thuis kwam van zijn werk. In de stoel, de krant roken en pijp. Maar teenagers, die wilden... Die wilden een fris leven. Die wilden niet steeds aan de oorlog herinnerd worden. Die wilden die wilde vooruit. Weg met die oorlog. We wilden zelf een eigen leven. Opwindend. Met, met zon op al hun wegen. Uh -huh. ja, hij belichaamde wat dat betreft natuurlijk een, zeg maar een breuk in de, in, in, in de op logische opeenvolging van de generaties. Wat maar eeuwenlang zo doorkabbelde. Ja. Ja. Um, ja. Ja, sorry, ik zit even na te denken over wat je nu zegt. Nou, omdat, nee, kijk, ja. dat is iets wat ik me later pas ben gaan realiseren. Dat was natuurlijk iets, iets ik zeg net zo'n Bill Haley, hè? dat ja. moet je je proberen stellen. Dat hoor je nu, dat klinkt heel, heel, ja, heel onschuldig. Ja. Maar dat was dus toen inderdaad gewoon een ongelofelijke revolutie. Ja. Omdat het ook betekende, ik ga die ladder niet doen om de glazen te wassen. Ik ga radicaal iets anders, ja. eh, anders doen. En dat is voor ons bijna niet meer te bevatten. Nee, dat is dat, nee. Wij, wij kunnen eigenlijk dan, hè. Als wij boekhouder willen worden, worden we boekhouder. Als we schilder willen worden, worden we schilder. Als we iets met muziek willen doen, met mits enig talent, dan kan dat allemaal. Toen was dat ondenkbaar. Die rock and roll, dat was één groot statement uh, in Liverpool. Van de, de, de, afgelopen met die oorlog. Wij willen zelf ons eigen leven uh, bepalen... hoe dat eruit gaat zien. Maar dan heb je die ambitie. En dan zit je in dat gezin met, uh, uh, hey, met je vader als ja. glazenwasser. En het wordt hem duidelijk... hé, hey, wacht eens, ik, uh, hij, gaat, hij gaat nu de muziek in. Ja. Dat moet niet zonder slag of stoot zijn gegaan. Nou, in het geval van Rory Storm dus wel. Het was een buitengewoon warm nest. De vader was uh, ja, een godvrezende man, las de Bijbel, een warme, lieve, vrij intelligente man. De moeder droomde van showbusiness, was zelf een danseres en zij ging met haar man, weet je, zag ze Ginger Rogers en Fred Astaire, daar was zij helemaal dol van. En wat zou het niet fantastisch zijn als onze kinderen ook zo'n bestaan zou kunnen leiden. Dus zij, uh, zij, vooral de moeder, heeft die kinderen gestimuleerd, Rory, Anson's is Iris, uh, om om toch vooral te doen wat ze zelf leuk vonden. Namelijk uh, muziek maken en dansen. En dan ooit misschien wel uh, ja, Liverpool ontgroeien. Ja, ik vraag daar zo expliciet naar. Ja. Omdat ik, toen, ik dat, toen ik dat las, dacht ik, hé, dat is ook wel heel bijzonder. Zo'n moeder die dat inderdaad ja. gewoon allemaal... Bij... En die, maar die vader, een hele godvruchtige man. Dus ja. dat lag helemaal niet zo voor de hand om, uh, uh, om op een podium te gaan. Nee, nee, die vader was verstandig en wijs. En hij was dol op zijn echtgenoten Die alles had wat hij uh, graag zou hebben willen hebben. Extravert. Uh, houden van zingen. En uh, hij was echt de solide basis. En de moeder, die, die zorgde ervoor dat de kinderen... Uh, bleven geloven in hun dromen. Die moeder is overigens Violet Caldwell. Is uh, een belangrijke figuur. Ze staat ook in alle Beatles-biografieën. Uh, Zij wordt gezien als de vrouw bij wie alles thuis mocht. Als de bandjes klaar waren met optreden... de pub sloot in Engeland om één uur... gingen ze allemaal naar het huis van Rory Storm... dat omgedoopt was tot Stormsville. Uh, om daar... dan kregen ze van de moeder van Rory... Uh, sandwiches met kip en uh, gratis sigaretten en kopjes thee... tot de s ochtends twee uur. Ja, ze waren allemaal dol op uh, de moeder van uh, Rory. Nou, laten we dan als eerbetoon aan die moeder. Want dat hebben we dankzij, dankzij, dankzij haar dochter... Ja? hebben we net dat, dat cd gekregen met de met huiskameropname. En dit is de, <laughs> dat had jij dus ook nog niet gehoord. Dan gaan we nu voor het eerst uit, in de huiskamer van de moeder opgenomen. Ergens begin 60 de Milk Cow Blues... Here we go now with no Cow Blues. Hold oh, it, fellas, hold oh, it, fellas. That don't move me at all. Let's get real gone this time. Yeah. Informatie. Bij Rotterdam is de A4-hoogvliet richting Vlaardingen nog steeds dicht bij Knoopend Benelux. Dat komt door een ongeluk. Op de A15-Europoort richting Rotterdam is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Rozenburg en Pernis staat 8 kilometer file. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor Laren 2 kilometer. Dat komt door de file op de A27 van Almere naar Utrecht. Tussen Knoopend Eemnes en Hilversum staat 4 kilometer. Everything, baby, to get up on with you. Now I'm gonna tell you what I'm gonna do. I'm gonna quit my crying. I'm gonna leave you all alone. You don't believe I believe you can count the days I'm gone. Gonna leave. Gonna you need your loving, darling, here someday. Well. Ja, en dit is Bans met boeken op Radio 1. En ik praat met Tom Egbers over zijn boek Rory Storm. Hoe de koning van Liverpool werd ontroond door de Beatles. En deze opname was dus begin 60 gemaakt in de huiskamer van Alan Coltwell. Rory Storm. En uh, zijn zuster die hier is, die heeft deze opname net uh, meegenomen... zodat we hem konden laten, laten horen. Tom Egbers... Hij zong, maar wie speelde de gitaar? Dat was een buurjongen. Uh, Johnny Byrne, die later de artiestennaam van Rory zou krijgen. Johnny Guitar. Uh -huh. ja, dat, die, zo is het begonnen met die band. Uh, dus Alan Caldwell en Johnny Byrne hebben samen een uh, rock'n'roll band opgericht. Wat je nou, we hadden aan het begin van, van dit programma... lieten we Rory horen met een Carl Perkins-vertolking. Ja. Uh, nou, dat, dat had hij nog niet de, nee. de, de, de goede feel, maar hier heeft ja, hij wel beter. Ja, hier hebben ze het al een beetje te pakken, hoor. Ja, dit is dan blues. Uh, maar dat, uh, dit klonk al uh, behoorlijk uh, stevig... althans qua ondersteuning. De soli waren nog niet dat je zegt... wauw. Maar, <laughs> maar, maar ze hadden wel de feel ja. al het pakken. Maar, Rory Storm, hij, hij, hij kan hardlopen. Hij kan, hij kan, hij kan zingen. Ja. Hij stottert verschrikkelijk. Maar hij kan zich op die manieren onderscheiden. Hij ontdekt dat het dan toch die muziek moet worden. Ja. Hij gaat naar de fabriek. Want hij ging hij, om, om zijn vader en zijn moeder bij te staan financieel. Ja, uh, bombardementen in Liverpool... Uh, uh, leidde ertoe dat eerst een hele hoop huizen beschadigd bleven staan. Vader was glazenwasser, maar die huizen werden uiteindelijk afgebroken. Dus de, de cliëntele nam af. Er was geldgebrek in het gezin. En ja hoe, moeten we, ja, hoe knopen we de eindjes aan elkaar? En de vader zegt, ja, die, die sport van Ellen, dat kost wel eigenlijk veel geld. Het reizen daar naartoe en daar naartoe. En Ellen hoort zijn ouders daarover praten en hij besluit, weet je wat ik ga van school af, ik ga werken in de Cotton Exchange... de katoenbeurs in uh, Liverpool bij de Haven. En uh, niet met het idee dat hij daar zijn, hij daar zijn toekomst uh, moet hebben... maar dan kan hij in ieder geval het gezin ook uh, mede onderhouden. En daar in die Cotton Exchange lachen de mensen hem uit... als hij spreekt over zijn ambitie om uh, een rock'n'roll band uh, te beginnen. Jij met je stotteren, uh, maar hij zet door. En hij richt die band op... En hij op en de ja. Nou ja, the rest is uh, history. Ja, nou, hij richt die band op en de rest is history. Dat gaat namelijk net even te snel. Want dan <laughs> denken de mensen de rest is history. Maar wie was Rory Storm dan ook weer Dus gaan we weer ja, terug. Sorry. Kijk, hier bijvoorbeeld, dat vind ik zo mooi. In je boek, pagina 150. En dan zien we... Uh, een afbeelding van de 78 toerenplaat die de Hurricanes en de Beatles samen opnamen in Hamburg. Er zijn vier exemplaren geperst. Nou, Heb klopt. jij er één of niet? Nee, er bestaat geen enkele uh, exemplaar meer van. Misschien bestaat die wel nog... maar niemand weet wie er daar nog een exemplaar van heeft. Die jongens hebben dat toen ze samen in Hamburg waren... de Beatles en de Hurricanes, drie maanden geweest hebben ze besloten op een zekere middag... we gaan een, uh, we gaan een plaatje opnemen. Dat vond de manager van, uh, beide jongens ook wel, uh, van beide bands ook wel goed... want voor promotiedoeleinden Dus dat kostte ik, ja, toch wel een paar tientjes uh, bij elkaar. Een assertuidsplaatje... waar vier exemplaren van zijn uh, gedrukt... Uh, waarbij de Hurricanes en de Beatles... min of meer als één band samen speelden. Uh, ja de geweldige symbiose. Daar is de vriendschap tussen de Beatles en de Hurricanes ook echt uh, ontstaan. Het waren echt... Uh, ze waren dikke vrienden. Ze waren echt dikke vrienden. Om dat even goed... Even, even, even terug te halen uit, uit, uit mijn geheugen nu. Uh, Ringo Starr die speelde... Die drumde eerst bij de, bij ja. de, bij de, bij de, bij de Hurricanes. Ging uiteindelijk naar de Beatles, maar... Rory Storm heeft nog wel eens John Lennon vervangen. Ja, ook. Toen, uh, ja dat was zo. Uh, Ringo viel wel eens in bij de Beatles als, hun, uh, als de eigenlijke drummer van de Beatles. Dat was Pete Best, als hij ziek was. John Lennon had een keer een keelontsteking. Uh, uh, net toen Brian Epstein de manager was. En dan zei Rory, oh dan doe ik wel even mee. En dan zong Rory met de, de Beatles mee. Uh, dat was eigenlijk volstrekt. Normaal, ja, dat waren kameraden. Ze waren uh -huh. vrienden geworden in Hamburg. De Beatles waren wel wat anders, overigens. Rory, Storm en Heuken spelen puur en alleen die rock'n'roll. De Beatles hadden in de gaten dat, omdat iedereen dat speelde in Liverpool... ze moesten iets doen om zich te onderscheiden. Rory kon dat doen door vanwege zijn geweldige flamboyante podium optreden. Dat konden de Beatles niet. Dus die moesten, besloot Paul McCartney en ook een beetje Johnny... we moeten eigen nummers schrijven. Ja, en Want, daar hebben we ja. het begin van de tragedie. Ja. Want dat deed Rory niet. Nee, maar even nog over, dat, over voordat, we, voordat mm -hmm. we dat pad inslaan... De, uh, het aantal optredens van dat soort bandjes. Hè? Ze ja. speelden doorlopend. Hè? Ze speelden als, ja. als krankzinnige. Ze speelden uh, drie keer op een dag, als het zo uitkwam... op het toppunt van hun uh, lokale roem. En ze waren absoluut de populairste band van Liverpool. Uh, speelden ze, als het een beetje mee zat drie keer op een dag. En dan verdienden ze wel uh, nou, 15 pond... Um, en daar konden ze... Ja, yeah, that was a living. Daar konden ze van leven. Uh, en het ging van... Van uh, optreden tot, tot s'nachts vier uur. Uh, dat was echt een, een vrij hard bestaan. En ze hadden... Ze wilden ook overal optreden. Ze wilden zoveel mogelijk optreden. Als het even kon, ook buiten Liverpool, maar dat was nog voor een later zorg. Ze wilden zoveel mogelijk optreden. En als gezegd, zij waren degene die het vaakst geboekt werden. Ja. Met Amerikaans repertoire. Met Amerikaans repertoire. En dat deden als gezegd alle bands. Ze speelden ja. allemaal Carl Perkins en Jerry Lee Lewis. Groot voorbeeld van Rory Storm. En Bill Haley en uh, Eddie Cochran en uh, Gene Vincent. Dat speelden ze allemaal, dat repertoire. Maar nu komt-ie. Die Beatles... Hmm. Die gingen zelf liedjes maken. Ja. ja um, Hoe kwamen ze? Ja, waarom? Nou, nou, omdat ze zich moesten onderscheiden van alle andere bandjes. En dat konden zij doen door zelf uh, te schrijven. En zij hadden ook het talent, nou, later is gebleken, om dat te doen. Het giga, fantastisch, mega supertalent, zoals later is gebleken. Uh, John Lennon zat op de uh, kunstacademie... Uh, Stuart Sutcliffe, die toen nog een basgitarist was in de band, was ook een. Uh, dat, dat waren denkers. En in Hamburg zaten die jongens wel eens. Uh, als ze zaten te eten samen. hadden ze het over Kierkegaard en Jack Kerouac. En, uh, en over dat soort uh, typische Ja, En dan dat dat Rory Storm van. Put that in your pipe and smoke it. Weet je wel, uh, is dat de nieuwe spits van Blackpool? <laughs> Weet je wel. Ja. Dat is, uh, daar konden zij echt geen chocola van maken. Maar dat waren dus jongens die nadachten over. Hè, Sartre vonden ze ook interessant. En die Astrid Kierkegaard, die fotografen... die op de kunstacademie in Hamburg zat. Dat vonden de Beatles interessant. Daar werden zij door aangeraakt. Maar het was toch ook... Kijk, die Beatles hebben ook in Hamburg natuurlijk als razende gespeeld. En ja. Malcolm Gladwell die heeft een heel mooi boek over, over, over iets bereiken gemaakt. En die zegt, ja, de vraag is niet eens hoeveel talent ze hadden. Natuurlijk hadden ze dat. Maar al, zelfs al was dat maar een klein beeldje, beetje bij de Beatles. Mm -hmm. Dat gevoegd bij hun verlangen om zelf nummers te maken... en dat waanzinnige tempo waarin ze ja. samen speelden... onderscheiden ze natuurlijk van zo iemand... die ook als een waanzinnige speelde, ja. maar niks zelf maakte. Dat is het. Je moet zelf iets maken. Er moet iets komen uit jezelf. De, de grote schrijver van de Beatles. Schrijver. Teksten, dat is John Lennon en het waanzinnige muzikale talent van Paul McCartney. Die twee samen hebben de Beatles gemaakt... tot misschien wel de belangrijkste componisten van de vorige eeuw. Maar nu, die Rory, die merkte op een bepaald moment natuurlijk... hé, hey, wacht eens even, hier ga ik een boot missen. Wanneer was dat? Dat was uh, niet lang nadat de Beatles uh, uh, Ringo Starr hebben afgepakt. In 1962 kregen de Beatles een platencontract op voorwaarde dat ze hun drummer eruit zouden gooien, dat was Piet Best... En toen dachten ze, ja, maar die drummer van Rory, dat is toch, die moeten we dan hebben. En dat was Richard Starkey, Ringo Starr. En uh, vanaf dat moment ging het met de, met de Hurricanes moeizamer, omdat er ook een soort vloek rustte op die positie van drummer in de band van Rory Storm. Want iedereen die daar uh, als vervanger van Ringo in kwam, ze, oh, Ringo Starr was de vorige drummer. Hè? Oh, wie is dat nu? Keith Hartley. Nooit van gehoord. En dan was Keith, Keith Hartley na drie maanden alweer vertrokken en dan kwam Trevor Moraes, die later in de Peddlers zou gaan spelen. Trevor Moraes. Nee, maar Ringo die zat toch uh, vroeger... ja. ja, die zit nu bij de Beatles. Nou, daar werden ze steeds mee geconfronteerd. Uh, de, de Beatles, als gezegd, tilden die, die populaire muziek naar iets nieuws. En Rory bleef trouw aan die rock and roll. In 1965 uh, traden de Beatles op voor 64.000 mensen in het Shea Stadium in New York. En Rory speelde voor 80 man in Crosby, nog steeds trouwe fans, maar dan is er dus inderdaad sprake van... if you miss the last train, you're on the platform forever. En uiteindelijk heeft hij dan uh, de band uh, ja, opgeheven. Wat wel erg mooi is, vind ik, en mooi symbolisch. Hij was de allerlaatste die in de Cavern heeft gespeeld. Hij heeft als eerste rock'n'roll gespeeld in de Cavern. Die bres geslagen. Waar roll gespeeld, terwijl hij het niet mocht. Het was een definite no-no. Uh, uh, verboden, ten strengste. En op de allerlaatste avond van de Cavern... In de nacht voordat de club het faillissement werd uitgesproken... was hij de allerlaatste die daar nog steeds rock'n'roll speelde. Maar hoe keek hij, hij, hij... Je beschrijft dat overigens ook, ook in je boek. Hè? Dat, dat, dat, dat, dat, nou ja, hoe hij vervolgens op reis gaat, ook door Europa. Ja. Hoe hij als disjockey aan de slag gaat. Hij komt nog in Amsterdam terecht. Mm. Waar hij eh, draait. heeft een grote mooie auto, dat wel. Hij zit ergens rond het Leidseplein. Ja. Het moet heel raar voor hem zijn geweest. Hij was daar, niemand kende hem. Dat als, ik stel me dan zo'n man voor. die ja, Dat de... was juist wat hij beelde. Ja, maar dat snap uit, ik. Uit, hij, is, hij is Liverpool ontvlucht. Ja, natuurlijk. Ja. Maar nu komt hij. Je zit dan in Amsterdam, hè? dan zit je aan de bar. En dan ja. zeg je, ja, nou, ik heb al de Beatles nog gekend. En, uh... Dat zeg je dus niet. Nee, hij was als discjockey in Amsterdam... draaide hij ook nooit platen van de Beatles. Hij was wel uh, hoorbaar afkomstig uit Liverpool. Hij was wel een, uh, iemand van uh, de grote, echte Engelse popindustrie. Hij zag er ook echt ja. uh, Engels uit, maar nooit de Beatles. Want die Beatles dat zijn uiteindelijk ook... Ja, die zijn de nagels aan zijn doodkist geweest. Ja, nee, maar dat snap ik wel. Maar ik oh. bedoel, stel je nou voor dat je daar zit... Mm -hmm. Natuurlijk, wil hij draaide wel de Stones, dat, dat schrijf je ja. ook. Hè? Dat draaide die wel als het is. Maar niet die Beatles, die waren de na nagels als een doodkist. Maar stel je nou eens voor dat je daar dan zit... En dat je dan aan iemand probeert uit te leggen... ja, weet je waarom ik die Beatles niet draai? Omdat, mm. die waren mm -hmm. de nagels aan mijn doodkist. Want ik heb ze allemaal gekend. En Ringo, die uh, kwam bij ons over de vloer... en die was ja. verliefd op mijn zus en George ook. Ja. En dan denkt iemand, ja, gek. Dat, dat Snap je? Ja. Dat moet heel, heel, heel... heel. En dat moet heel zwart voor hem geweest zijn. Ja, en dat is, uh, dat is het ook. Maar alles beter toch dan in Liverpool op straat lopen, waar iedereen je... Elk... Want hij was een uh, icoon van Liverpool. Hij was Mr. Showmanship. Hij was de golden boy. Hij was de populairste zanger in Liverpool. I op elke straathoek steeds worden aangesproken... op uh, wat had kunnen zijn, maar nooit is geworden. Hij is uh, door Europa gezworven om maar niet in Liverpool te hoeven zijn. Uh, Amsterdam, geweldige stad. Ja. Schitterende stad. Hier was hij gelukkig. Ja, omdat hij daar dus niet op de, op de vlucht hoefde N voor nee. de schaduw... die nog steeds nee. van hem ligt. Ramses Ramse Shafi was een vriend en naar vandaag is gebleken ook... of een buurman en ook een echt een, een vriend van hem. Uh, hij, hij Hoezo he naar vandaag is gebleken? Nou, wij hebben... Gisteren uh, heb ik in een televisieprogramma gesproken over Rory Storm. Naar aanleiding ja, Dat was in de wereld draait door, ja? Dat was in de wereld draait door. En naar aanleiding van uh, die uitzending... hebben we vandaag contact gehad met iemand die uh, zei van, ik heb Rory Storm heel erg goed gekend. Uh, en die wist ook veel te vertellen over Rory's vriendschappen hier. Ik wist wel dat hij Ramses Shaffi had gekend, maar het waren echt vrienden. Ik kon het Ramses, toen ik dit verhaal uh, in mijn het schrijven was, niet meer zelf vragen. Nee. Uh, maar ja, dat is voor je stormen Ramse ja, ja. Maar, maar wel, kijk, wel hier op de vlucht voor zijn verleden. Dus wat dat, wat dat betreft was het, ook, was het ook een beetje een ontheemde man natuurlijk. Ja, ontheemd was hij zeker uiteindelijk. Uh, hij was zeker ontheemd. Hij, was, uh, hij, hij hield van Liverpool, van de voetbalclub, van zijn vrienden. Maar hij, hij kon daar niet meer naar Terug. Hij kon, en uiteindelijk is hij uh, vanwege familieomstandigheden gedwongen om toch terug te gaan. En uh, dat heeft uiteindelijk... Ja, dat, bes dat beschrijf je ook. Er wordt, wordt aangebeeld. Hij woonde ergens bij het Leidseplein. Ja. Erderwetering-Dwarstraat, ja, hij... 10b... Ja. Uh, op de derde etage, lattenzolder. Zolder. En er wordt... had niet eens een bel trouwens volgens mij. Er was me. geen bel, nee. natuurlijk geen telefoon. En uh, er komt in zeer vroege ochtend, eigenlijk nog de nacht... wordt er aangebeld bij de benedenburen. Uh, en daar, daar staat een rode auto van post, telefoon en telegrafie... Een postbode komt een telegram brengen. spoedtelegram voor de heer Rory uh, Storm. Maar er staat niets... Uh, of de, ja, voor de heer Alan Caldwell. Caldwell is een echte naam, ja. Een echte naam. En uh, na het zeggen, de benedenburen die wakker worden gebeld... Huh, die hangen zo naar beneden bij ben die postbode... Uh, uh, een telegram voor de heer, Roy, uh, voor de heer Alan Caldwell. Ja, er woont hier wel een Engelsman, maar die heet Rory Storm. Wacht maar, ik doe even open. En dan gaat die postbode naar boven en die bezorgt bij Rory Storm... dat telegram, dat wel degelijk voor hem uh, bestemd blijkt. Alan Caldwell. En daarin staat het bericht dat zijn vader is overleden. Waarna hij spoorslags vertrekt, het eerste vliegtuig naar Liverpool neemt. En hij keert niet meer terug naar Amsterdam. Uh -huh. Hij is gedwongen om in Liverpool te blijven, uh, om voor zijn moeder te zorgen. Wat hij ook gedaan heeft. En uiteindelijk zijn, zijn moeder en hij... Ja. op vrijwel hetzelfde moment overleden... Daar heeft maximaal een aantal uren tussen gezeten. Maar ja, hetzelfde moment. Dezelfde dag. Daar bedoel ik dezelfde dag mee. Een ja. aantal uren daartussen. Ja. Waarbij de vraag was, wat, ze, wat hebben ze nou gedaan? Hebben ze te veel pillen geslikt? Waardoor, ze, waardoor, het, waardoor het zelfmoord was. Dat is nog steeds ongewis. Uh, nou, zo ongewis is het ook weer niet. Want ik ben uh, naar de lijkschouwer in uh, Liverpool geweest. Ik mocht uh, van Iris uh, het rapport inzien dat daar lag... En daarin staat exact omschreven uh, de, de sectie die verricht is op beide lichamen. Welke hoeveelheden uh, alcohol en pillen zowel zijn moeder als hij uh, genomen hebben. Daar was ook een afscheidsbrief van de moeder. Die ik ook uh, heb mogen inzien. Die is, is geschreven door de moeder. De moeder heeft zelfmoord gepleegd. Dat is zeker. Ja. Dat schrijft ze ook in haar afscheidsbrief. Ja. We can't take it anymore. We, uh, ze, ze, ze wil niet langer. Zij willen, schrijft ze, niet langer een last zijn voor hun omgeving. Want het ging met beiden niet goed. Hij gaf ook nee. voortdurend niet thuis. Hè? Als nee. Hij zat als een soort kluizenaar daar opgesloten in die huiskamer hij met moest, zijn moeder. Kijk, hij, ja, precies. En hij moest voor die moeder zo... Hij wilde wel weer dan iets in de showbiz doen. Desnoods in Liverpool als discjockey of wat dan ook. Maar dat kon niet omdat hij zijn moeder niet alleen uh, kon laten. Dus hij zat daar opgesloten. Hij kon hooguit overdag misschien uh, even iets doen. En dan was hij weer, moest hij weer uh, met tijdschriften langs de deur. En dat was zo pijnlijk. Ja. Dat was zo pijnlijk. Het moet verschrikkelijk zijn. Maar we can't take it anymore. Dat was dus de afscheidsbrief van, van de moeder. Dat, dat doet vermoeden dat... Want hij had ook een aantal... Hij was geen drinker. Hè? Ik bedoel... Rory Storm dronk niet. Nee, hij uh, hij um, in bij de sectie is gebleken... dat er een vingerhoedje whisky ja, dat... in zijn maag is gevonden... Maar dat uh, kan absoluut niet voldoen. Ik bedoel, als je van plan bent om er met uh, alcohol en pillen een eind aan te maken... dan drink je, net zoals zijn moeder, vijf glazen of een hele fles leeg. Dat heeft hij niet gedaan. Um, het is denkbaar dat Rory Storm, die een dag daarvoor nog naar de tandarts is geweest... Had erg heeft de Arjus mij verteld, erg last van zijn tand. Veel kiespijn, dat hij pijnstiller. Misschien nog een pijnstiller. Oh, nou, kan niet slapen. Een slaappil, nog een slaappil. En misschien nog een paar de volgende dag en dat dat toevallig een ongelukkige combinatie. Ik ben geen arts. Nee. Maar de hoeveelheid uh, barbituraten en alcohol die hij tot zich heeft genomen... leidt onder normale omstandigheden niet tot de dood. Maar hoe ook, het, het, het, het blijft een tragisch einde... dat je met ja. een paar uur tussen, daartussenin... Op, hetzelfde, op dezelfde dag als je moeder overlijdt en dat... Uh, ja, ja. Je beide daar aangetroffen wordt, terwijl je het huis al niet meer uitkwam. Eerst op de vlucht was voor Liverpool. Daar dan als een soort kluizenaar moet zijn. Ja. En dan nog dat, dat, dat, dat verleden dat, dat er zo glorieus uit, uit leek te zien. Ja, um, ja. het was um, de zwager van Rory Storm, Shane Fenton... met wie Iris uh, inmiddels was getrouwd... die zei van, uh, we konden allemaal eigenlijk niet zingen... Daarmee bedoelde hij ook nog, de Beatles. Maar, maar sommige van ons hebben geluk gehad. En anderen niet. He was just unlucky. Hij heeft. Uh... Er zijn ook andere uh, artiesten uit Liverpool... Die, die, niet eigen, die geen eigen werk hebben geschreven. Die het toch wel gemaakt hebben. Wat belangrijk is, is dat de manager van de Beatles, Brian Epstein... Uh, Rory niet onder zijn hoede wilde nemen. Epstein was heel belangrijk hè, voor ja. de Beatles. Wilde hij niet, omdat... Iris, het vriendinnetje was van Paul McCartney. En voor het imago van de Beatles was het slecht... als mensen zouden weten dat ze vriendinnetjes hadden. Dus, ja, ja en, dat, mocht, ja, nee, dat, dat mocht niet. Nee, dat mocht niet. En dus hij zei tegen Rory, zei, kun je ons ook niet mensen, Nee, met jouw zus uh, zit uh, te vluchtvlooi met die Paul McCartney. Dat kunnen we niet hebben. En op, pas op het moment dat duidelijk werd... dat Paul McCartney een ander vriendinnetje had in Londen, Jane Asher... inmiddels, toen heeft Brian Epstein gezegd, oké... Okay, nu ga nou, ik voor jullie een plaat produceren. Weet je wat ik wel wrang vind? Dat, dat, dat, ik weet niet waar je dat precies zei. Maar dat is ook tegen het einde van het boek, denk ik. Dan ben ik, wil ik even vanaf zijn welke Beatle het was. Ik denk dat het Ringo Starr was. Rory ja. Storm is ja. overleden. Nou, vertel ja. jij het maar. Nou, nou ja, ja, ja. Heel Liverpool loopt uit voor de crematie van Rory Storm. Want als gezegd, hij was de uh, king of Liverpool. Iedereen kende hem, iedereen had een soft spot voor Rory. Ze waren dol op hem. Het is tragisch als iemand op die manier op zijn einde komt. Dus als je nog even, even, even ja. als ik je mag onderbreken, ja. want dat is mooi voordat je dat zegt. De, die optredens van hem waren spectaculair. Ja. Hij was een enorme showman. Ja, ja, ja, ja. ja. Hij, eh, als, hij, als hij zelfmoord had gepleegd, had hij dat ook anders gedaan? Dat is het punt. Hij was dan niet in een uh, tweedehands, uh, of een tweedehands, in een, een oude versleten pyjama onder het laken gaan liggen, maar hij was, ik zal zeggen, indachtig Herman Brood. En maar dan met een drie-dubbele met bij. Een <laughs> Want het kon niet, joh. Hij, hij had daar op een spectaculaire manier. met een zelfgeschreven afscheidsbrief uh, misschien. Uh, een einde aan gemaakt. En niet op deze vrij desolate. treurige manier. Nee. Maar nu, Liverpool loopt uit. Liverpool loopt uit. Uh, de, de, de, die kerk is helemaal. Uh, nou, uh, die, ja, dat is, uh, duizend mensen, nog meer. Alle bandjes van Liverpool zijn daarbij aanwezig. En natuurlijk wordt daar het nummer gespeeld uh, van Jerry and the Pacemakers. You never walk alone. Omdat dat inmiddels het lijflied van zijn favoriete voetbalclub Liverpool is geworden. En... Iedereen weet ook wel dat de Beatles, goede vrienden van Rory... niet zullen verschijnen. De Beatles kunnen naar nergens meer in het openbaar verschijnen... zonder dat daar een mediacircus ja, van wordt dat, gemaakt. dat was natuurlijk sowieso. Eh, dat, eh, dat kun je, en daarmee ontwaardig je zo'n begrafenis. Maar ze hoopten dan toch dat Ringo wel zou komen. Want die heeft per slotverrekening vier jaar gespeeld in de Hurricanes. En Ringo werd later gevraagd van... waarom was jij niet bij die crematie? Toen werd hij gezegd... Uh, I wasn't there when he was born either. Dat was het antwoord van Ringo. <laughs> niet te geloven eigenlijk. Het antwoord is niet voor te stellen. Nee. Nee, nee. nee maar wat, wat, wat, wat, wat, wat maakt dat nou duidelijk? Als je denkt aan... aan ja, ik weet het niet zo gauw hoor. Nou... zo'n tijd dat je allemaal samen bent in die huis... Want ik heb die, hè, we hebben dat gehoord. Die huiskamer ja. zie ik ook gewoon. Ja, ja, ja. Waar ze spelen, waar die jongens kwamen. Ja. Broodjes kip aten. En ja. dan kun je toch wel een beetje meer mededogen. Of... Nou, wij kunnen het ons... Uh, uh... Uh, Wim, jij en ik uh, moeilijk voorstellen, natuurlijk, hoe het is om een Beatle uh, te zijn. De, dat, is, dat is ook waar. Hè? Dus uh, die, die mensen hebben vanaf hun. Ja, ik probeer het ja. wel eens, maar... <laughs> Vanaf je twintigste nooit, nooit, nooit meer iets normaals kunt doen. zonder dat er 40.000 mensen staan te gillen en doen alsof je een soort reservejezus ja. bent. Dat a, doet dat mogelijkerwijs iets met je karakter. Maar je kunt nergens meer normaal verschijnen. En wat zeg je dan als je Ringo Starr uit de dingle bent? Ook maar een gewone jongen. Die toevallig ontzettend veel geluk heeft gehad dat hij in de Beatles uh, terechtkwam. Wat, ja, wat zeg je dan? Dat is ongemakkelijk. Ja, yeah, I wasn't there when he was born either. Het is een absurd antwoord. Uh, je kunt ervan in de lach schieten. Je kunt er ook boos om worden. Ja, wat moet je zeggen? Wat als je nu, hè? hoe lang ben je met dit boek bezig geweest? Um, nou, ik ben 2,5 jaar geleden, denk ik, begonnen met de research. En ik heb vrij veel mensen gesproken. Uh, ja, ik denk vanaf het begin 2,5 jaar tot, uh, tot nu eigenlijk, ja. Met het schrijven zelf, niet zo lang, maar ik heb gewoon voel, zo opgeschreven. In de tegenwoordige tijd alles om het, uh, om het min of meer... Uh, om de, kijker, het, de, kijk, de, le, de lezer het gevoel te geven dat je er nu in zit... Geen, tegenwoordig, geen verleden tijd erin, van het gebeurt nu, nu, nu... een beetje ook rock'n'roll, van nu, pats, snel. Ja, en ook, ik, dat, ik vind ook dat je daar heel mooi in geslaagd bent. Want kijk, dit vind ik dan zo mooi. Dit is het nu. De uitslag, dan moet je even zeggen, welke uitslag... verschijnt in nummer 13 van Mercy Beat... in de eerste week van 1962. Ja. En dat is, dat is iets, en Rory ziet dat. Hij vloekt en loopt, zonder naar de volledige uitslag te kijken... terug naar huis... Daar slaat hij het blad open. En wat ziet hij dan? Het dan, is 62 en hij was de man, hè? Ja, dan ziet hij de uitslag van een uh, populariteitsverkiezing... die uitgeschreven was door het blad Mersey Beat. Mersey Beat was het tijdschrift dat in Liverpool uh, werd gedrukt, gemaakt, verscheen. Uh, en dat ging over al die bandjes. En dat was Silla Black and Jerry and the Pacemakers. En natuurlijk ook over Roy Storm en de Hurricanes. Dat was een verkiezingsverkiezing uh, geweest. en Wie staat er één? Ja, één staat... The Beatles. En twee? Uh, wacht even, wacht Jerry even. And? Jerry and the Pacemakers. En drie is dan King Size Taylor en de Domino's. Of staan die vijf? Nee, die staan iets lager. Zes. Maar Rory Storm staat niet. Rory Storm is niet eens bij de top drie. Hij staat nummer vier. Uh, maar dat is, hij weet dat hij daar geflikt is. Want de man die de, ja. die de verkiezing uitschrijft is een vriend van John Lennon. En dat moest per se The Beatles nummer één worden. Ik dank je, Tom Egbers. Yeah. En ik sprak over Rory Storm, het boek van Tom Egbers. We gaan met hem eindigen. Dr. Feelgood. <totstuk>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 Dit is Radio 1.